Marjette Krol met het NOS Journaal. In Brussel is overleg aan de gang over de crisis in Griekenland. Onder andere de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande... en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem praten er met de Griekse premier Tsipras na afloop van de eerste dag van de EU-top. Bij de gesprekken is haast geboden omdat een Grieks faillissement dreigt. Maar het overleg over de uitwerking van de afgesproken bezuinigingen verloopt al weken stroef. De EU vindt dat Athene zich aan de afspraken over een concreet hervormingsplan moet houden. De Israëlische premier Netanyahu ziet toch wel iets in een Palestijnse staat naast Israël. In een interview met NBC News zwakte hij een anti-Palestijnse opmerking die hij dinsdag maakte wat af.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 De politie vraagt ook andere relschoppers om zich te melden. Ajax is er niet in geslaagd de kwartfinales van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers wonnen vanavond in de Arena wel... met 2-1 van Dnepr-Propetrovsk. Bazoer zette Ajax in de 60 zestigste minuut op 1-0. In de verlenging maakten de Oekraïners de gelijkmaker... en invaller Mike van der Hoorn maakte daarna de 2-1. Maar door het uitdoelpunt van de Oekraïners... en doordat Ajax vorige week de uitwedstrijd verloor is dat niet genoeg om naar de volgende ronde te gaan. Het weer vannacht landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt tot dicht bij nul. Aan de grond is er lichte vorst. De komende dag is er wat zon bij 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Shorts. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. Met nu de nacht.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 Jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Ik zie twee mensen op het strand. Vlakbij het water hand in hand.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 Die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet nog nooit geweest. Ik ben me niet nog geweest, niet op geweest, al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ja. Your... www.zfmzandvoort.nl J'ai dehors comme par hasard, oh, cachant yeah. l'effort dans le grifoir, et une grippy songant.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 I never love you like I can, can I